gebracht. Vier van hen liggen op de intensive care. In de buurt van de ontspoorde trein is het lichaam van een man gevonden. Een lokale journalist vond de man toen hij naar de plek van het ongeluk ging. Het onderzoek moet blijken waaraan de man is overleden. Twee mannen die zijn aangehouden na een ernstig ongeluk in Os hadden te veel gedronken, zegt de politie. Afgelopen nacht botsten ze met een auto op de auto van een gezin. Drie kinderen raakten zwaar gewond, de ouders licht... De mannen komen volgens Omroep-Brabant uit Megen en Berghem. Ook zij zijn licht gewond. De man van 35, die gisteren in het Zeeuwse Biervliet werd gearresteerd... omdat hij met een lang wapen over straat liep, had een luchtbuks in zijn handen. Hij zei ook dat hij mensen iets wilde aandoen, meldt de politie. Daarom werd er een arrestatieteam ingezet. Bewoners van het dorp moesten een tijd binnenblijven... en meerdere straten werden afgesloten totdat de man was aangehouden... De verdachte maakte een verwarde indruk en bleek onder invloed te zijn van alcohol. Het Leids Cabaret Festival gaat komend jaar niet door. Volgens de organisatie ontbreekt het aan talent. Er zouden zich geen mensen hebben gemeld voor wie het festival het laatste zetje kan zijn om door te breken. Het festival is al jaren de springplank voor Cabaret Talent. De eerste editie was in 1978. Ook vorig jaar is het niet doorgegaan vanwege de corona-lockdown. Maar de organisatie wil corona niet overal de schuld van geven. Meerdere winnaars zijn onder andere Najib Amhali, Micha Wertheim en Sanne Wallis de Vries. Het weer, nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon, tussen graad of 9. Morgen droog met zon en wolkenvelden, dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam tot aan knooppunt Raasdorp. Twee kilometer met een kwartier vertraging en drie kwartier vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Na een ongeluk bij Purmerend, de linkerrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met me nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Vrolijke Kerstfeest. De mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. ZFM. Kaasjes aan de kerstboom.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 Lekker hè, deze film van uh, Ariane Krande en uh, Senta Telmi. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Nou, je hoort het al hè. Helemaal in uh, de kerststemming. En uh, ja, dat uh, blijven we nog wel even bij de radio. Zeker. Maar uh, vandaag sowieso uh, tussen twee en vijf. En maandag weer, hè, voor de herhaling. Uh, oh ja, Perl. natuurlijk, maandag ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dan, ja, ja. dan is, dan is de, al deze grappigheid, jolig, joligheid, weer voorbij. Moet je horen wat ik uh, vind op Facebook. Dat is wel grappig van onze Griekse vrienden van Philoxenia en de Halterstraat. Die hebben een uh, Griekse kerstkoekjesrecept uh, op Facebook gezet. En, uh, dus mocht je dat allemaal uh, nog na willen lezen, want dat ga ik natuurlijk niet opnoemen. Uh, dan moet je er even op Facebook naar Philoxenia uh, Grieks restaurant te Tusson gaan. Dat Ik wil is, ze wel even proeven. Dus ja, mochten wel. ze luisteren daar ja, in de keuken. Ja, ja, ja. Je weet ons te vinden. Ja, ja, ja. Tolweg 10A. Oh ja, en over 10A gesproken. Uh, ja, je post. We, we, we, we we post. we hebben de post. We hebben de post. We hebben nog kerstkaarten voor Jos Kroon en Riet van Ors een beetje lastig handschrift voor mij. Daar hebben we ook een kerstkaart voor. Uh, pet adres uh, Tolweg 10A. Ja, en op, dat zijn wij, hè. Tolweg 10A. Dat dus zijn uh, wij, ja, en daarom ligt het hier allemaal. Dus ik ga de namen deze drie uur allemaal afroepen... zodat jullie uh, kerstkaarten kunnen, kunnen komen ophalen in de studio. Dus houd de radio aan, misschien komt jouw naam ook wel langs. Ja, wie je weet. Je weet het maar nooit. Je weet het niet. Hey, in Amersfoort zijn ze trouwens bezig met het glazen huis... al een week lang he, oh, ja. voor... Uh, voor het vergeten kind, daar uh, samelen ze geld uh, voor in. Ja. En uh, de laatste tussenstand was uh, ja, ruim 1,6 miljoen... wat ze inmiddels Zo. al uh, opgehaald hebben. Ja. En vanmiddag om vijf uur mogen ze dan uiteindelijk het huis uit. Ja. Maar dan mogen ze niet in de buurt komen van mensen... want twee van de dj's hebben corona. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Jongen, ja, jongen, uh, die uh, hebben in het huis corona opgelopen. Nou ja, ze zijn natuurlijk eentjes met corona naar binnen gegaan. En toen heeft die andere het ook gekregen. Dus, uh, ja, en weet, weet je wat nou het grappige was? Nou. Het was een uh, tweet van uh, Caroline van der Plas. Hè? Die kennen we allemaal wel van de Boerenburgerpartij. Oh, is dat zo? En uh, oh, ja. ja, die was uh, s ochtends uh, in het uh, glazen huis... Geweest, lekker gezellig. Oh. Lekker uh, iedereen knuffelen en oh, omhelzen ja. en zo. En, en, uh, en toen uh, een paar uur later kwam het bericht dat de twee van de DJ's corona ja. hadden. Dus oh. zij op, uh, op uh, hoe heet dat? Uh. Twitter van, nou lekker dan, heb ik weer. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik weet niet of zijn corona eraan overgehouden. Oké, okay, nou ja, dat, dat heeft ook altijd even tijd nodig. je ja, hebt het trouwens over uh, uh, geld inzamelen en um, voor jeugd. Nou, we hebben natuurlijk onze eigen carols... Uh, uh, hoe spreek je dat uit? Let, Letty, je natuurlijk ook een prachtige recordombrengst voor de kansarme jeugd. De vrolijke zangers hebben 1503,90 euro en cent bij elkaar gezongen. Ja, wat mooi hè? Ja, fantastisch. En dat hebben ze natuurlijk vorige week gedaan. en heeft onze eigen verslaggever Jolande Versteegen het een en het ander over verteld... Um, nou, en daar uh, zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee. Dat, uh, en dat komt allemaal voor... Uh, even, even kijken, dat is van de instelling de uh, Speelgoed Zeg ik het goed, erop, Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En, uh, de lachende kikker. Oh ja, de lachende kikker, zo was het. En, uh, nou, en uh, belangrijke sponsoren hebben daaraan meegedaan... zoals de Winkeliesvereniging OVZ, de Zandvoortse Kerken... de Rotary Zorgcentrum Marta Flora in Haarlem diverse middenstanders als C-optiek en twee plaatselijke bloemenwinkels. Ik weet niet hoeveel bloemenwinkels we hebben in Zandvoort. Uh, we hebben twee. er sowieso twee. Ja, ja. Nee, er twee. Dat klopt. Ja. En dan heb je nog uh, volgens mij ook nog steeds uh, de bloemenman uh, bij, uh, bij de HEMA voor. Uh, oh ja, oké. Okay. Dus... Uh, nou, die zullen dan wel niet uh, gesponsord hebben. Maar in ieder geval de twee bloemenwinkels uit Zandvoort hebben ook meegedaan. Allebei bluis, hè? Ja. Bluis, bluis. Uh, bluis, bluis. Oké. Okay. Um, dus, uh, nou, helemaal goed. Uh, fijn dat het allemaal voor die kinderen zoveel actie wordt ondernomen, want die hebben natuurlijk ook uh, maken, uh, zware tijden door... Zeker, ja. nou ja, goede zaak. Jij hebt het over het OVZ. Ja. Die hebben natuurlijk uh, ja, altijd uh, de laatste weken van het jaar... hebben ze die uh, loterij en dan uh, bij uh, aankoop van uh, een bepaald bedrag... Uh, bij de winkels uh, hier in Zandvoort, volgens mij 15 euro. Ja. Dan krijg je een uh, lot en dat kan je in zo'n uh, bak uh, gooien. En dan uh, trekken ze s ochtends uh, op zaterdagmorgen in onze uitzending bij uh, oh, ja. Goedemorgen Zalvo. Ja. trekken ze die ja. loodjes en dan, voelt... dan worden de winnaars uh, bekendgemaakt. Ja. Dus mocht je daarna meedoen, luister vooral ook op zaterdagmorgen naar onze collega's van Goedemorgen, Zalvoort. En nou heb ik ook meegedaan, maar ik heb niet gehoord dat ik gewonnen heb. Dus misschien wel hoor, maar je weet het niet. Nou ja, dan gaat je kerstolletje. Die krijg je dan volgend jaar wel weer. Er zit zoveel suiker in, het blijft wel goed hoor. Er liggen nog een paar daar op de grond. Oh ja, dat is waar. Onder de Van collega Willem Bruis. hè? Ja, precies. Nou ja, genoeg over eten en drinken. Nou, over eten in ieder geval. Um, we gaan naar muziek natuurlijk. Ja, want uh, anders, wordt er, anders, anders wordt het helemaal niks meer met nee. ons. Uh, José Feliciano. een hele mooie, een van de mooiste kerstplaten in de kersttop 10 staat hij altijd. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. We Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. prospero año y felicidad. I want wanna wish you a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 Zelfe tijd aan het eind van het jaar. Zie brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Nou, je hoort, dat zendt uh, dit uit in uh, SOS. Dat zetje uh, brengt... Uh, nee, joh, die moet ik helemaal niet hebben. Eh, dat brengt ons dus ook uh, bij het volgende item. Want we gaan naar uh, Wijk en Zee toe, uh, Benno. Ja, Wijk en Zee. Daar, waren eens, uh, daar moesten... Hè, we, hadden we zijn deze uitzending begonnen met de reddingsbrigades. Nou, en daar uh, hebben we dan toevallige melding van uh, gekregen... dat uh, in Velsen-Noord, op het golfsurfpad... daar moest de reddingsbrigade Wijk en Zee met spoed naartoe... om uh, de... De ambulance daar te assisteren voor waarschijnlijk een mogelijke onwelwording. Of een gevallen persoon, wat zal het zijn? Goed, dus dat is het laatste nieuws. Um, dan gaan we naar ander, heel ander nieuws. Wat uh, nog niet uh, eerder verteld is. En dat is dat uh, het, uh, een Chinees autofabrikant uit Shanghai. Uh, NIO, schrijf je dat? Ik ja, denk, NIO. Denk NIO ik, hè? Ja, NIO, denk ik ook. NIO. Ja. En die maakt uh, elektrische zelfrijdende auto's. En waar worden die getest? Op het circuit, uh, denk ik. Ja, bij het circuit. Uh, die gaan ze in een winkeltje open. En uh, nou, winkeltje, het is uh, uh, ze gaan uh, flink uitpakken, denk ik. Um, ze blijven de, er overigens uh, niet heel erg lang hoor. Ze blijven tot uh, maart, uh, he, tot, tot maart je? blijven ze in, uh, in Zandvoort. Maar het is uh, wel voor het eerst in de wereld dat uh, deze uh, Chinese autofabrikant een uh, winkel opent. En uh, nou, dat gebeurt dan hier in Zandvoort. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, volgens mij is het niet alleen een uh, winkel. Maar Ook een ruimte waar je gewoon van alles kan doen. Hè? Je ja. kan daar internetten, gewoon met je laptopje aanschuiven en een beetje werken. Ja, nou, Ondertussen naar muziekje luisteren. Mag ja. je koffie erbij? Ja. Nou, wat wil je nog meer? Alle, alle modellen staan er en er kunnen proefritten gemaakt worden. En ja, dat kan natuurlijk op die hele grote parkeerplaatsen. Dat snap ik wel. Uh, hij is geopend tussen half negen en tot half zes dagelijks. Dagelijks zelfs. Dus ook op zaterdag of zondag. Oh, dat is ook wel interessant. De eerste in de wereld. Ik vind het wel uniek ja. hoor. Het grappige is dat NIO die, uh, uh, dus, ja, die, die auto moet natuurlijk een keer worden opgeladen. Uh, maar wat zij dus ook doen is dat je naar een bepaalde locatie gaat. En dat is dan uh, wel weer zwaar. Uh, ook in Nederland, maar in Tilburg. Um, daar ga je met je auto naartoe. En dan wordt het totale accupakket wordt dan vervangen. En dat kost maar vijf minuten. Het is dus nog sneller dan dat je een auto vol tankt met benzine. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een heel, heel grappig um, concept, uh, ja, concept eigenlijk. Overigens um, is het trouwens niet het enige uh, Chinese automerk wat... Uh, uh, met auto's gaat komen, er komen, de, komende, de komende. Ik dacht volgend jaar nog meer Chinese autofabrikanten op de Europese markt. Ja, ze gaan de markt, of ze willen de markt veroveren. Ja, nou, dat willen ze allemaal wel. Maar of het gaat lukken is natuurlijk een tweede. Sowieso elektrisch. Is en... dat de toekomst? Dat ja, de ja. Vraag? Nou ja, daar breekt me de bek niet open, Rob. Maar ik denk, ik dat... denk meer waterstof, toch? Precies. Ze steken helemaal verkeerd in. Ja, helemaal geen elektrische auto's, waterstofauto's. De waterstof is gewoon de grote toekomst. En, uh, en als je ook ziet hoeveel materialen uh, er moeten gedolven worden... om zo'n uh, accupakket te maken. Het is gigantisch. En... Zo milieuonvriendelijk ja. als de pest. Nou, ongelooflijk. ongelooflijk. Dus, en als er dan een ongeval gebeurt met die auto... dan ben je helemaal de pineut. Dan moet die hele grond uh, afgegraven worden. Ja, ja, ja. En, als zo'n accupakket uh, ontploft. Ja, of uh, het is ook niet de blus. Hè? Weet je hoe de brandweer dat doet... Met gewoon grote containers, helemaal vullen met water. Dan pleuren ze die auto erin. En dan 14 dagen later gaan ze nog eens een keer kijken hoe ze met die auto is. Ja, ja. echt waar. Ja, ja, ja. Onrustverzekerd. toch? Ja, ja, ja. ja, nee heel goed. Dus, nou ja, Nio, uh, ja, als eerste hier uh, in de wereld met die, uh, ja, die tijdelijke uh, units zeg maar, op het circuit. Ja. Wel uniek. En, dat... en uh, vanaf uh, 79.000 euro heb je al een uh, NIO uh, die er op dit moment staat. Dan heb je wel een hele kale, hoor? Oh, oh ja, kale. Hele kale. Ja. Zit er zitten al wel wielen onder. Ja, en... dat toch net. <laughs> ja. Nou ja, dan uh, heb je misschien een auto die niet helemaal zelfrijdend is, uh, maar wie zal het zeggen? Maar uh, mocht je gewoon uh, auto's, een nieuwe auto merken leuk vinden, dan kan je daar gewoon uh, lekker kijkje nemen. Zo is het. Nou, wij gaan uh, muziek draaien, Benno. ook. Ja, we gaan. Uh, Wil je nog wat zeggen? Ja, ja je... ik heb de windjammers. Oh, de windjammers? Ja, de windjammers. Uh, huh? Die plaat ik hier waarschijnlijk wel. Huh? Beetje country -achtig. Ja, een beetje. Hoe uh, heet dat? The... Wat wat we oh, op, ja. op het schip doen? <tot <tot uh, do uh, do ja, hoe heet dat nou, joh? Goed, dan komen we zo Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Boat till he's sober, put him in the long boat till he's sober, put him in the long boat till he's sober, eye in the morning. Hooray and up she rises, hooray and up she rises, hooray and up she rises, eye in the morning. Put him in the scuppers with, with a hose pipe on him, put him in the scuppers with a hose pipe on him, put him in the scuppers with a hose pipe on him, eye in the morning. Hooray and up she rises. Her voor de Shanti en uh, uh, liederen, uh, uh, uh, evenementen ja. zeg maar, in het dorp. En dan uh, kom ik even niet op shantycore. Ja, dit is echt een uh, shantycore plaat natuurlijk van uh, de windjammers. En uh, wat shall we do with a drunker sailor? Ja, precies. Zeker. Nou, de, we hadden het net over de NIO. Heb je hem al besteld? Uh, uh, nee hoor, uh, ik zal niet gaan een, niet. Elektri een elektrische auto nee, bestellen. Ja, nee, nee, nee. nee we hadden het er net over, ja, dus... Ja. Uh, Even kijken, de evenementagenda. Oh, uh, ga, je, ga je dat al doen? Ja, ja het is toch wel bijna half nou ja, vier. Nou, ja. nog, nog een plaatje doen? Oh, nog een plaatje. Gezellig. Ja? ja hoor. Oké, okay, nou dan gaan we even een plaatje doen nog. En dat is zometeen de evenementagenda. Even Bianca Ryan nog een beetje into the cast. Dat zijn we vanmiddag wel uh, zo één dag voor de kerst. Wat ga jij doen? Morgen, overmorgen. Nou, in ieder geval luisteren naar de radio. Want wij hebben heel veel kerstmissie. Volgens mij hebben de meeste mensen, Benno, zo rond de tweede kerstdag het idee van... Uh, is het nou nog niet afgelopen met de kerst, uh, weet je wel? Nou, het is grappig dat je erover begint. Ja? Ik, ik sprak dus mensen van de week en uh, die zeiden van... Uh, dat, uh, met name de senioren, de echte senioren in onze samenleving... Uh, uh, al blij zouden zijn als de kerst weer voorbij was. En ik zeg toch, dat is toch merkwaardig, de kerst is nog niet eens geweest. Dus, uh... Nee, het is juist voor die mensen eigenlijk, hè? Ja, daarom doen wij er ook aan mee. Ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, het is uh, half vier, doen, doen we het evenement even? Ja, ja nou, ik begin even waar uh, Ernst Brokmeijer uh, bij was gebleven. Dat is natuurlijk dat op 1 januari 2023 na twee jaar corona de nieuwjaarsduik gelukkig weer terug is in Zandvoort. En iedereen is welkom voor de 63ste editie van de oudste en gezelligste nieuwjaarsduik van Nederland. Of je nou gaat duiken, komt kijken. Dat doen Rob en ik. Of iemand komt aanmoedigen. Oh nee, ik ga Rob aanmoedigen. Iedereen mag er zijn. De duiken grensverleggende gedachten waarmee je jezelf pijnigt met ijskoud zeewater. Nou, ze maken wel een reclame ervoor, hè? waarbij je later toch nog kan zeggen... ik was erbij toen jullie die katen van Oudjaar lagen uit te slapen. Ze willen zo min mogelijk mensen hebben als ja, je zo'n tekst Ja, nou, precies. Ja. Uh, vanaf 12 uur is er bij strandafgang 10... waar in de zomer uh, de Club 10 staat, een groot feest. Op het podium komen verschillende mensen voorbij om te laten dansen... waaronder DJ, Lady Mix... Op een kwart voor twee begint de warming-up. En het is belangrijk om als duiker hier aan bij aanwezig te zijn. Om precies 1400 uur rennen de wagenhals het water in om de kou te trotseren. Daarna is het tijd om weer warm te worden met een lekkere kom soep. Misschien dat we onze verslaggeefster al naartoe kunnen sturen. Nou, dat denk ik wel. Ja, dat ja. lijkt me ja. nou nog een enorm Dan Gaan we speciaal een nieuwjaarsdag uitzending doen. Ja, ja. Ieder jaar bindt de, nieuw, bind de nieuwjaarsduik in Zandvoort zich aan een goed doel. Dit jaar kunnen de mensen doneren voor het ontmoetingscentrum Zandstroom. En wat is dat, Rob? Zandstroom. De Zandstroom, dat is voor uh, ja, mensen die uh, een beetje, ja, dat klinkt een beetje lullig, maar een beetje de weg uh, kwijt zijn, uh, zeg maar. Oh ja, men Haperend is een innovatieve club waar mensen met een haperend brein elkaar kunnen ontmoeten. Dat, zo ontstaan er ook nieuwe vriendschappen en kunnen mensen iedere dag er een feestje van maken. Doneren kan op de dag zelf. De vrijwilligers van de nieuwjaarsduik in Zandvoort vinden het leuk ook als je erbij bent en wil je iets extra's betekenen voor de duikers die dag zelf, dan kun je op de website uh, van de nieuwjaarsduik aanmelden. Dit is nieuwjaarsduik Zandvoort .nl, daar vind je alle informatie. En uiteraard is uh, en sprook mij er ook bij, maar ja. dan in een bootje. En niet in, in het water waarschijnlijk. Ja, nou, dat denk ik ook niet, nee. Um, dan gaan we uh, volgend jaar gaan we er even ruim vooruit. We gaan dan zaterdag 25 maart, want dan is eigenlijk de 30 van Zandvoort. En er is uh, iets aan toegevoegd. Um, er is een one lab aan het wandelevenement toegevoegd. En je kan dus een, uh, het hele circuit dus van zo'n 4 kilometer en, uh, rondlopen. En nou dat lijkt me, één zo'n lap dat lijkt me heel leuk om te doen. 4 uh, kilometer. Dat is meer dan genoeg. Ja, dat is op opa ruim voldoende. En um, nou ja, de, de ik moedig je aan hoor. Ja goed zo. Uh, de, de organisatie verwacht zo'n 7,500 wandelaars. En voor de 30 van Zandvoort. Ik weet dat uh, oud wit haar uh, Ander van Zandbergen, die, deed, die wandelt heel graag dat post hij in ieder geval steeds op Facebook welke route die allemaal weer gedaan heeft en uh, ik verwacht hem ook wel uh, hij heeft hem ook wel een keer gelopen die 30 van Zandvoort. want dat is wel heel veel hoor 30 kilometer uh, maar goed, het is, uh, de 30 van Zandvoort uh, staat nog altijd bekend om de veelzijdige routes. Zowel de 18 kilometer als de hoofdstand van 30 kilometer. En die is het populairste onder de deelnemers. heeft een unieke route waarbij strand, natuur en cultuur uh, elkaar afwisselen. Ontdek dus de prachtige veelzijdige natuur. Terwijl je wandelt langs het Noordzeestrand. Door het Nationaal Park Zuid-Kinnemeland. En eens even kijken langs het landgoed Duinlust. Uh, via het Visserspad lopen alle wandelaars weer richting het gezellige centrum van Zandvoort... waar een feest op hen wacht. Nou ja, dan kan je eigenlijk bijna niet wachten tot het weer uh, maart is. Dan even een heel ander berichtje, het laatste berichtje. En dit jaar, nog heel even, bestaat de Vlinderstichting 40 jaar. En, en dat hebben ze het hele jaar gevierd. Maar ze hebben nu ook een vlindergedichtenwedstrijd uitgeroepen uh, en die, uh, uh, even kijken, die wedstrijd, die vlindergedichtenwedstrijd, zo moet ik het zeggen, die duurt tot uh, 1 februari volgend jaar. Dus heb jij een, uh, een gedicht wat over vlinders gaat? Of uh, hou je sowieso van gedichten dan nou, misschien wat van Marco Termes, uh, die heeft genoeg gedichten. Zeker, zeker. Boeken volgeschreven, die beste zeker. man. Dus uh, nou, ik zou zeggen, Marco, stuur je gedicht op naar de Vlinderstichting en uh, heb je hem een klein leuk prijsje. Even kijken, de winnaar wordt op 5 maart bekendgemaakt tijdens de Landelijke Vlinderdag in Wageningen. Um, en daar, nou ja, wil je meer informatie dan kan dat natuurlijk: vlinderstichting.nl//40 jaar streepje Vlinderstichting. Dus daar kan je alle informatie terugvinden. Zeker wel. En vanavond om negen uur, Benno, dan moeten wij op het Gasthuisplein zijn. Ja, ja. Want ja. dan gaan we meezingen met het kerstsamenzangen. Oh, met ja, de, de wapenzangers. Ik ben de bas. Dat is vanavond weer vanaf negen uur. Iedereen is van harte welkom. Er wordt ook een geldinzameling gedaan. En er zijn mutsen te koop. Kerstmutsen hebben we dan over. Ja, ja, geen andere mutsen. Ja, nee, ja, ja, ik snap En uh, ja, de opbrengst daarvan gaat naar het uh, paviljoen uh, bij huis in de duinen. Gezellig. Gezellig. Ja, nou, ja. vanavond dus. Gasthuisplein. Lekker zingen. En van zo voor het lekker uh, meezingen. Ja. In 2018 uh, deden ze ook uh, dat, dat zang, Dat klonk toen zo ongeveer. Ja, het uh, Bas. Bidden. Ja, gaan bidden. Oh, ja, bidden. Of aanbidden, hè. Is het aanbidden, aanbidden. Oh. Dat is al lang geleden, hoor, dit allemaal. Zo is het. Nou, zo klinkt dat dus vanavond weer op het gastensplein. Vanaf 9 uur. Oh, Iedereen is, wel... is van harte welkom. Bon, bon, oh, oh, bon. Oh, oh, oh. Dat heb je mijn broer. Ja, oh, oh, zo leuk, deze oh, plaat.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 it hurts so much it hurts so much inside now she'll go home Zo mooi, he. Billy Paul, ja, ja, ongelooflijk. En dan heb ik, die basstem voor jou eroverheen, weet je wel. Met, ik, ja, ik heb hier oh stijldans op geleerd. Hè? Zeker, nou. Ja, ja, ja, ja, Schreuder. Ja, oh, ja Wie heeft daar niet gedanst? Hè? Ja, had, ja, ik heb daar niet gedanst. Ja, ja, gedanst ja, oh, Gripioen had je en Schreuder. Schreuder, had je, ja, Haarlem. op de Tempelierstraat, ja, toch? Ja, ja, ja, ja daar daarachter. En ja. Daar, dat waren de twee grote dansscholen in, in Haarlem. En daar ging de hele regio naartoe. Zeker, klopt. Nou, Even laatste nieuws. Het allerlaatste nieuws zelfs. Van nieuws uit Zandvoort. Wat staat op onze. Website uh, ZFM Zandvoort. Uh, nee, wat zeg je geduld? Zandvoort. Nou, zeg jij het even erop. Ja, nee, dat nee. is uh, hey. gewoon uh, de ZFM-app. Oh dat ja, dat is het Zf te Ja, ja oké. Okay. Nou ja, dat gaat over. Um... Een wens die is vervuld, vervuld is voor een bewoner van Nieuw Unicum. Maar liefst vijf jaar heeft een van de bewoners van Nieuw Unicum... moeten wachten tot haar wens werd vervuld. Namelijk het planten van een boom van hoop op het terrein van Nieuw Unicum. Tijdens het ritueel werden zeven kleine steentjes bij het kleine boompje geplaatst. Nou, die boom wordt vanzelf groot als je hem water geeft. Geestelijke verzorger Irene... Sprak het volgende uit uh, tijdens dit ritueel. Joden tonen hun liefde en respect voor overledenen met kiezelsteentjes. Bloemen hoe mooi ook vergaan, maar steentjes blijven bestaan. En staan symbool voor de eeuwig, eeuwigdurende herinnering, onvergankelijke liefde, het eeuwige geloof en het, de eeuwige grafrust die in het Joodse geloof erg belangrijk is. Bomen zijn belangrijk voor de aarde en voor ons mensen geven en geven hoop. Terwijl de wereld om ons heen verandert, blijft deze boom bestaan. Net als de herinnering aan de dierbaren die we verloren. Ze blijven in onze gedachten. De kleine ceremonie werd afgesloten met... ik hoop dat de, na deze ceremonie deze boom hier lang en stevig zal staan hoop zal bieden en een goede plek is om dierbaren te gedenken. Bij het tot stand komen van deze wens zijn diverse mensen en organisaties betrokken. Ja, dat vind ik dan weer een beetje jammer, hè? Ik bedoel, een boompje planten en een paar steentjes eromheen leggen... dat is op zich, zoals het hier verteld wordt... is natuurlijk een prachtig initiatief. Maar waarom moeten er weer allerlei mensen en organisaties betrokken? Pleur die boom gewoon nog rond. idee? waarom vijf jaar wachten? Ja, precies. Daar zal best een reden voor zijn. Ja, natuurlijk. En misschien ook wel een goede reden. Maar het is een beetje jammer, die zin. Maar goed, het boompje staat er en de steentjes zijn gelegd. En het is... We hebben even stil kunnen staan bij dit uh, mooie gedenkwaardige moment. En uh, het bestuur en het team van de stichting Vrienden van Nieuw Unicum... worden in ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp. Dat is natuurlijk belangrijk. Dan nog een berichtje wat uh, van de week uh, loskwam. Dat de toren op het raadhuis van Zandvoort is weer compleet. De restauratie van de afgewaaide spits is uh, 22 december afgerond. Nou... Met... Nee... Nee. Nou, ze moeten nog wat doen. Want hij oh. staat nog in de stijgers. Dus oh ja, de stijger moet nog weg. Maar de spits, die is, als het goed is... Uh, ja, die, uh, die draait weer uh, Hij draait in een goudig scheepje. Op het, is weer terug op het Rijksmonument. En bijna een jaar geleden werd de spits door een hevige windstoot... een Storm Franklin vernield. De Gouden Driemaster is waarschijnlijk een verwijzing naar de walvisvaart vertelt Arie Koper van het genootschap van Oud-Zandvoort. Ieder aan NH-nieuws, onze mediapartner. Het was uh, gemaakt door een lokale smid. Hebben we nog een lokale smid eigenlijk? Even uh, volgens mij, jawel. Volgens, ja? volgens mij ja, uh, we nog een lokale... in uh, Noord hebben we nog eentje. Okay. Dacht ik. De restauratie van de Storenspits vindt plaats uh, vlak voordat het stormseizoen weer begint. Volgens grafiet van de KNMI vinden de heftigste stormen uh, in het voorjaar plaats. Dan gaat het om de maanden januari, februari, maart. Nou Rob, uh, bindt alles maar weer vast. Ja, zeker, ja. Uh, nou, dat kan, uh, als je er maar niet weer uh, vanaf wijken. Nou ja, precies. Ik hoop dat er wel op een extra schroef in zit. Nou, weet, weet je, dat, uh, ze waren hem natuurlijk ook kwijt. Hè? Hij was er afgewaaid, maar oh. waar is hij dan? Ja. Dus Ze ja. hebben zich uh, rot gezocht, maar gelukkig lag hij ergens in de daggoot. Uh, oh, okay. Was hij terechtgekomen? Ja, voor hetzelfde geld uh, vliegt dat ding uh, weet ik veel waarheen en denkt. Uh, ja denk uh, toevallig lopende toeristen van... Hey, dat is wel een leuk <laughs> verzamelopje, ja, die nemen we even mee. Of iemand Ach. denkt, dat, dat is mooi goud, dat gaan we omsmelden. Ja, precies. Nee, gelukkig uh, is hij toen uh, wel teruggevonden... en nu dus uh, teruggeplaatst. Ja, nou, dat was hartstikke fijn. En dan hebben we nog goed nieuws van Wijn aan Zee. Niet Wijk aan Zee, maar Wijn aan Zee. Die mag voorlopig blijven op het Stationsplein. Daar berichtte jij ook van de week over. Hè? Dat was uh, geweldig. Eindelijk, ja. Eindelijk, ja. Ja, ja, ja. Wij waren een van de eerste, geloof ik, die uh, melden dat uh, zij weg moest. Wijn aan Zee in het uh, Stationsgebouw van Zandvoort. Ja, dus toen moest ik ook de eerste zijn die weer plaatste dat ze weer mochten blijven. Natuurlijk. Vanzelfsprekend, vanzelfsprekend. Maar ja, uh, Chris. Die gans net, die mag dus voorlopig blijven tot eind januari 2024. En dan moet ze wel weer naar een andere locatie. Maar in ieder geval of misschien een, niet. Of misschien niet, nee. Uh, maar in ieder geval een dik jaar mag ze blijven zitten waar ze zit. En dat is natuurlijk, want ze had de zaak helemaal opgeknapt. Zo mooi. En het, was een, het is een hele mooie zaak. Dus dan, ja, alle investeringen die wil je er toch wel een klein beetje eruit hebben. Zeker. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, zeker. Ook uh, mede dankzij Proost. die uh, petitie die ze uh, hebben uitgeschreven. Uh, viertal uh, wijnliefhebbers. Oh ja. In uh, Zandvoort hebben een uh, petitie petities.nl, kan je daar een oh, ja, petitie oh, ja. ja. uh, starten. En dat hebben ze gedaan, uh, direct na uh, bekend geworden uh, dat uh, Wijkers uh, Wijkers. Uh, Wijkers <laughs> nou ga ik ook... Wijn AC, dankjewel. <laughs> ja, ja, Wijkers, wijn aan Zee. Wijn AC, yeah. dat die uh, weg moesten uh, daar... Uh, ja. Bij het stationsplein. Ja, precies. Straks meer nieuws over wijk aan zee. Ja, ja. Hoor. Nou, ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, nee, we gaan naar Beverwijk straks. Maar oh ja, nee, het... maar. Ho, oh, oh. ho. Oh, oh. Dan komen we in Ruud-Janssensewijk. Dus, uh... Oké, oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Nou, in ieder geval, wijn aan zee mag lekker blijven. En daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee. Nou, wat is zeker? het? Zeker, nou, we wat? gaan weer een plaatje draaien. Ja, ja, uh. Wat dacht je van deze Heurp Elberts? Ken je die nog, Heurp Elberts? Ja, zeker. En hij heeft uh, later ook een plaatje gemaakt, eind jaren 80. Samen met uh, de zus van uh, Michael we hebben we het over uh, Janet Jackson. De nasty girl, weet je wel. Oh ja, ja. En uh, dit plaatje was een uh, mooi duet uh, wat ze dus uh, heeft gemaakt. Het uh, is samen met uh, de juist genoemde en ondertekende Herb Albert en Diamonds. Lekker hè? de bijdrage van uh, Herb Elbert uh, op deze single. Je hoort de uh, Diamonds, uh, alweer een lekkere gouden oude... en ook een beetje uit de oude disco tijd en zo... en ook uh, een beetje de, de piratentijd en dergelijke. Dus ook uh, toen je de, de kerstzenders op de FM had, uh, Benno, weet je wel? Dan ja, ja, zet ja, ja, iemand ja. een zendertje aan en dan... Uh, was je weer in de hele regio toren. Best leuk hoor. Zeker. Gaan we het verder niet over hebben. Wat gaan we in het volgende uur allemaal doen? We gaan bellen met uh, Randall Lawson. En kijken hoe hij zijn kerst doormaakt. En we hebben het natuurlijk uh, over uh, autosportnieuws. Want dat gaat altijd maar door. Um, dat gaan we doen. En we hebben de beest van de week. Um, en nog misschien andere nieuwtjes over het uh, uh, dierenthis Kennemeland. Um, nou, en het laatste nieuws natuurlijk. Zeker, wij zeggen tot zometeen. Zet je radio onder de kerstboom. Christmas. En zet hem op via I'm driving home for Christmas allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Vrijheidsverkeersupdate. Uh, uh, Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend Noord, zijn alle the rijstroken weer vrij, maar nog wel 10 minuten vertraging daar. Tot zover de